Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het boerenprotest in Gelderland gaat zo beginnen. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Die willen dat boerenbedrijven stoppen of kleiner worden voor de natuur... De tienduizenden boeren uit heel het land staan op een weiland in het dorpje Stroe. En de sfeer is gemoedelijk, zegt verslaggever Jozef Abijai. Ja, je zou kunnen zeggen gezellig, terwijl het eigenlijk helemaal geen gezellig onderwerp is natuurlijk. Maar er is hier muziek, de zon schijnt, er is hier eten en drinken. En sommige mensen waren hier vanochtend al erg vol. De plannen die nu voorliggen, zijn echt desastreus voor het platteland. Het betekent gewoon een kaalslag met een enorme sociaal-economische impact... voor heel veel gezinnen en heel veel bedrijven. En dat mogen we niet zomaar laten gebeuren maar in positie of wij gemanövreerd worden in onze bedrijven. Als we niet van ons afbuiten, dan, uh, dan kun je het vergeten. Er waren vanochtend files door trekkers die op weg zijn naar het protest. Maar op de meeste wegen kun je nu weer lekker doorrijden. In Nijmegen zijn gisteravond twee TBS'ers ontsnapt uit een kliniek. Volgens Omroep Gelderland zou Luciano D. een van hen zijn. Hij was vorig jaar betrokken bij een gewelddadige overval op een villa in Amsterdam. Bewoners werden vastgebonden en mishandeld. Ook kreeg een van hen te horen dat hij zou worden onthoofd als hij niet mee zou werken. En er werd een pistool in zijn mond geduwd. De kliniek in Nijmegen wil niet zeggen of Luciano D. inderdaad ontsnapt is. De twee zijn in ieder geval nog niet teruggevonden. Schaatser Kai bij houdt alsnog een prijs over aan een dramatische rit op de Olympische Spelen. Hij verknalde zijn start op de 1000 meter en gaf zijn tegenstander daarom voorarm op de kruising. Die pakte mede daardoor het zilver. Netjes, maar niet leuk. Ik bouw flink ook. Ik heb hier gewoon heel lang aan toegewerkt. En uh, je wilt hier gewoon uh, iets laten zien. En, en goed, het is gewoon echt. Uh... Ja, dit is wel een beetje het doemscenario. Het zat niet in mijn hoofd van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Nou, het Olympisch Comité vond het zo'n mooi sportief gebaar... dat voorbij een sportiviteitsprijs krijgt. Het weer zonnig en 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, max 31 graden. Later op de dag kan het wel onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt momenteel iets langzamer op de N307, de Markerwaarddijk vanuit Enkhuizen naar Lelystad. Vijf kilometer file zorgt nu voor tien minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.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 We begonnen met Bill Withers Ain't No Sunshine. En daarna de common arts Don't Leave Me This Way. Vanaf vrijdag 2 september is er weer wekelijks lijndansen. De kosten zijn 2,50 per persoon, inclusief koffie of thee na de les. En wat lekkers. Aanmelden via l.oudendijk, plus.zandvoort.nl of bel mijn telefoonnummer 06 3380 32. 7, 9. En het is van 1 tot 2 uur en de locatie is de blauwe tram. En zoals ik al zei, het begint vrijdag 2 september. En we gaan door met The Righteous Brother, Shade Melody. Wow. I'll be coming home 3 in 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vandaag in mijn uitzending heb ik een speciaaltje: en dat is een 3 in 1 van Rob de Nijs. Rob de Nijs geboren in 1942, is een Nederlandse zanger en acteur. In de Nijs won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band Rob de Nijs en The Lords. De eerste prijs was een platencontract. De eerste twee singles, De Liefde die je ken en Jenny, flopten. Maar het nummer Ritme van de Regen uit 1963 werd een groot succes, waarvan in totaal bijna 100.000 platen er werden gekocht. Dit mag het begin van zijn geweldige carrière genoemd worden. Rob de Nijs maakte eind 2019 bekend dat hij Parkinson heeft. En dat zijn muziekcarrière niet lang meer zou duren. Omdat het op lange termijn te lastig zou worden om op te treden. Als afscheid van zijn lange succesvolle muziekcarrière maakte hij het album Het is Mooi geweest. De afscheidsconcert van Rob de Nijs is verplaatst naar vandaag 22 juni. De show, die eigenlijk geprent stond op 10 april in het Psychodoom... werd uitgesteld omdat de zanger in het ziekenhuis lag met corona. En daarvan moest herstellen. Zijn afscheidsconcert, het is mooi geweest, in Amsterdam... de afsluiting van zijn ruim 60 jaar durende carrière. Eerder gaf hij al afscheidsshow in Antwerpen. Als eerbetoon aan zijn imposante carrière achter elkaar... Het werd zomer uit 1977, Bangerhart uit 1996 en De Zee uit 2004. 1977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 en als een jongen wachtte ik je Ik kon haar nooit weerstaan. Ieder licht dat mij dicht bij de haven bracht. Bleek een schip, passerend in de koude donkere nacht. In de ochtend is ik dan mijn zeilen weer. Deze zee werd mooier elke keer. Vaak vond ik niet aan land, vaste waarde, vaste grond. Likte zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet, dat aarde mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van een blauwe horizon. Deze zee. Vaak heb ik haar niet vervloekt. Zij is anders dan datgene waar iedereen naar zoekt. Maar op haar volgen ben ik altijd dicht bij mij. Deze zee, deze zee, ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land vast de waarde, vast de grond. Ik zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet het aardig mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon.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 I've not seen Cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits. Oh. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Kenny Daniel Bol, geboren in 1930. Overleden in 2013, was een Britse jazztrompetist, zanger en bandleider. Hij leidde de traditionele jazzgroep Kenny Ball and His Jazzmen, die in de jaren 60 hitscoorde in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Kenny Ball begon zijn muzikale loopbaan als sideman in verschillende bands. Daarnaast werkte hij ook onder meer een advertentiefirma. In 1953 werd hij fulltime muzikant en speelde hij in groepen van bijvoorbeeld Sid Phillips, Eric Donnelly en Terry Lightfoot. In 1958 richtte hij met jazzcomponist John Bennett een eigen Dixielandgroep op. In die tijd werd traditionele jazz weer populair in de Verenigde Koninkrijk. Hier is Kenny Ball en his jazzman met Midnight in Moskou.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 I do I'm hoping you Titels met Michel. Op de zeeweg vinden relatief veel ongelukken plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zullen er een aantal zaken worden aangepast. Komt er een bewustwordingscampagne en voor de langere termijn wordt ook gekeken naar de ideeën die in een prijsvraag door de bewoners zijn aangedragen. In de eerste helft van 2023 pakt de provincie de aansluiting met de Panassiaweg en de uitrit van de camping De Lakers aan. Hier worden extra verkeersborden geplaatst, duidelijke markeringen gemaakt en verkeersdrempels aangelegd. Vanaf camping De Lakers tot aan de boulevard Bernard wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km per uur. Daarmee zal de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers verbeteren. In 2028 staat een groot onderhoud aan de zeeweg gepland. Dat is het moment om indien nodig ingrijpende maatregelen te nemen. Ter voorbereiding op het groot onderhoud staat de provincie in 2023 een trajectstudie naar de zeeweg. Ook verschillende ideeën die het bij de prijsvraag van 2021 zijn aangedragen worden in de trajectstudie onderzocht. De zeeweg doorkruist het Nationaal Park Zuid-Kennenland, een gebied waar veel damherten leven. Om aanrijdingen met herten te voorkomen, is er een ecoduct gebouwd en beperkt het aantal herten. Verder wordt er gekeken naar de straat van de omheining van het Nationaal Park. En ik ga door met Suzanne en Fleek. En sneller, de overkant. Van de wereld, maar het is eigenlijk niet zo heel ver En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel leven een kroeg en één Het is niets om over naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ken elke achternaam en ieder pijn, Wil nergens liever zijn Te stil hier aan de overkant Maar ik kom hier vandaan bij je vrouw. Om dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar wat ze zeiden Het stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit Ik kom nergens anders thuis en ja, daar rijdt de trein niet. hier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 Iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. is stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, bij iets gewoon nog over Vandoor, dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar ik vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe Platina. The 50s scene Jukebox heroes and all the screens. Buddy Holly <laughs> Ricky Nelson got married Do you remember Do you remember To work down and the fell when he sang Burned out On a serious signorita rock around the clock Little Richard and Bobby Roddell Elvis Presley The Holy Hotel Do you remember? He's a dog. He's joking, it's so funny. What a dog. Johnny is a joker as I try to steal my baby. He's a bird dog en de Shakers met Do You Remember? Gezond eten is lekker. Pluspunt organiseert dinsdag 28 juni van 2 tot 4 uur... in samenwerking met Oppepers van Kadamerhart een gezellige en informatieve bijeenkomst over gezond eten. Deze bijeenkomst is gratis en inclusief een proeverijen en een bingo. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk en kan via 5740330 vijf zeven vier En de locatie is Oppeppers Juttershart, burgemeester Nabijlaan 102. De volgende in de lijst is Adel. Can be together. You've got your eye on me. After all these years, you think that I can't see you from over here. I may be out of your view, but I can hear you. I may be out of the room, but I can see you. I know you still want me. You're always be and I can get empty i know just how it feels to never be free completely sometimes you just feel so empty like lately when i Lacht 24 uur per dag. Dit is hier FM en kleur et de pauvre vin italien C'est habillé de paille pour rien do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 Doe het